vorm gemeenschap gedrag weg Anton oh, oh. hoe gaat het? Wat beter... Uh, uh, uh, uh. ...dat is te zien. Aan Maarten vragen... ...of Wichtbol haar knippen. Uh. Heb jij dat geschreven? Uh, uh, uh. Dat is toch geweldig? <laughs> ja, het is natuurlijk idioot om voor zoiets geprezen te worden... ...maar ik vind het toch geweldig. Ik zal het Wichtbol vragen... Uh handig zo'n bordje met magnetische letters. Van wie heb je dat gekregen? Van Karel. Wat? Van een vriend?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 Ja, ja, je lacht nu, maar in wezen is het diep tragisch. U hebt natuurlijk allemaal gehoord van het onverwacht overlijden van onze oud-voorzitter, de heer De Baer. Is De Baer overleden? Hartverlamming. Precies drie weken nadat wij in de vorige vergadering afscheid van hem hadden genomen